Ik wil de Shaitan in de regio. in de regio. Ik wa in deze die ons deze gezegende maand heeft doen bereiken. Deze maand die ook wel bekend staat als de maand van de Koran. De maand vol genade. De maand vol extra aanbiddingen. De maand vol vele zegeningen. De maand vol hasanat. De maand vol vergeving. De maand vol berouw. De maand waarin wij zouden terugkeren naar onze Heer. Allah azalwajal begunstigde jou en mij... Hij begunstigde ons met de mogelijkheid om tot inkeer te komen en deed ons deze maand cadeau. Om wakker te worden, om vergeven te worden en sterker nog om uit het helle vuur gered te worden. Maar helaas, helaas zijn er toch nog mensen die doorslapen. Die deze maand voorbij zien gaan zonder... Er wat aan over te houden Ze houden daar niks anders aan over Behalve dorst En honger Geen afstand nemen ze van het harame Geen extra aanbiddingen Geen sadaqa Geen nachtgebed Geen recitatie van de Koran Tot de dag van vandaag We zijn nu een tijdje al in de ramadan En ze hebben het boek van Allah Nog niet oprecht opengeslagen. Men slaapt gewoon door Wanneer? Wanneer wil men dan wakker worden? Wanneer wil men weer gaan leven? Als de ramadan zelfs jou niet wakker schudt. Als de ramadan zelfs jou niet dichter bij Allah krijgt. Als de ramadan zelfs dat hart wat in jou daar een bonken is. Niet tot beweging brengt. Als de ramadan zelfs. Geen traan uit het oog van jou kan laten rollen. Als de Ramadan zelfs jou niet dichter bij Allah kan doen komen. Als de Ramadan zelfs jou niet van het harame kan afhouden wat je de hele dag bekijkt. Als de Ramadan zelfs jou niet zover kan krijgen dat jij die computer of die msn even kan uitschakelen. Als de Ramadan zelfs jou niet tijdens de gebeden tijdens de verplichte gebeden in de moskee kan krijgen wat kan jou dan nog dichter bij Allah wajil, krijgen? wat zou jou dan nog in zijn huis kunnen krijgen en ze slapen en ze slapen maar door en daarom is deze oproep word wakker Wanneer je tijdens en na de Ramadan, geliefde broeder en zuster, wanneer je tijdens en na, na de Ramadan nog steeds hetzelfde bent als voor de Ramadan, weet je wat dat betekent? Dan is dat een teken voor jou. Dat al dat vaste wat je hebt gedaan, dat dat niet geaccepteerd van jou is. En dat dat, die terugkeer, die zogenaamde terugkeer van jou, wanneer je nog steeds hetzelfde bent als voor de Ramadan. Dat het allemaal verloren is gegaan. En dat het niet oprecht was. Want wanneer het oprecht zou zijn, zou Allah jou ook verbeteren. En zou het te zien zijn in jouw gedrag en handelen. Wanneer je in deze maand, geliefde broeder en zuster, niet van je zonde afkomt. Niet een nieuwe start maakt. Een nieuwe bladzijde in je leven opent. Weet dan dat je dan verloren bent en, wallahi, als je dit hebt verloren, deze mogelijkheid, deze kans die jou is geboden, als je die hebt verloren, weet dan dat je tot, tot de ware verliezers behoort. De poorten van het paradijs, in deze maand, wat je al vaker hebt gehoord, maar sta er eens even dit keer bij stil met je hart, dat in deze maand Allah wa naar jou kijkt. En dat hij ziet dat zijn dienaar, dat zijn dienaar, dat zijn ware dienaar, dat zijn dienaar die oprecht zeggen wij zijn moslims, dat zijn dienaar die oprecht zegt, Wallahi, ik snak naar het paradijs. Allah is zo als kijkt in dat hart en zegt dan tegen deze persoon, Mijn dienaar jij snakt naar het paradijs, jouw hart klopt naar het, voor het paradijs. En ik weet dat jij het, het hele jaar moeilijk hebt om te werken voor het paradijs, maar deze maand is voor jou. Dit is een cadeau voor jou en datgene waar jij naar snakt, naar dat paradijs. Ik open in deze maand alle poorten ervan. En dan kijkt hij en ziet hij dezelfde dienaar, diezelfde dienaar die zegt: Ik ben moslim. Dezelfde dienaar die zegt ik behoor tot de umma van Mohammed. Dezelfde dienaar die namen van profeten en sahaba draagt. Ziet hij een bepaalde vrees hebben voor Jahannam. Mogen Allah ons daarvan behoeden. Hij ziet ze oprecht inderdaad met zaken bezig zijn en dan denken nee. Want ik vrees dat er een dag dadelijk gaat komen. Dat ik met mijn gezicht in Jahannam word gegooid. En ik vrees die, die, die plaats. Ik wens daar niet in terecht te komen. En telkens wanneer hij of zij uitgenodigd wordt naar iets wat Allah en verboden heeft, is dat een dina die dan zegt, nee, nee, nee, want die plek die kan ik niet aan. Nee, dat vuur dat kan ik niet aan en ik wens daar niet mijn verblijfplaats te hebben, want ik wens me te bevinden onder de vrome voorgangers en de beste der, vroom, der voorgangers, de profeet sallallahu alayhi wasallam). Dat is mijn plek. Dus ik vrees die plek. Dus laat mij met rust. Ik wil niet dat harame begaan. Ik wil mijn hijab niet afdoen. Nee, want ik vrees die plek. Ik wil geen zina plegen, want ik vrees Jahannam. Ik wil niet Allah Azza wa verlaten en de moskeeën verlaten en alleen terugkomen wanneer er een lezing is. Of wanneer hier iemand dood is gegaan en daar een gebed over verricht wordt. Nee, want ik vrees u, ya Allah. Ik wil dichter bij u zijn altijd. En Allah is wa kijk dan naar dit hart dat oprecht is en zeg dan ook ik weet dat je het moeilijk hebt maar hier is ook voor jou hier is ook voor jou mijn dienaar een maand cadeau die ik jou doe waar ik, waar ik alle poorten van Jahannam voor jou sluit en dan kijkt Allah verder en dan ziet hij dat datzelfde hart dat het paradijs wenst en Allah Azza wa Jal haar deze maand cadeau doet en de poorten daarvan opent. Dat hetzelfde hart dat Jehennem vreest en de harame zaken ontwijkt omdat ze de verblijfplaats in het hellevuur vrezen en daarvoor. Een cadeau terugkrijgen namelijk dat de poorten van Jehennem zich voor hen sluiten deze maand. Maar ziet hij in hetzelfde hart dat er iemand worstelt. Dat we worstelen. Dat hetzelfde hart worstelt ondanks dat het, we, het paradijs winst. Worstelt tegen een vijand die heeft gezworen om hem en haar niet met rust te laten. Tot deze de dunja heeft verlaten. Deze vervloekte vijand heeft gezworen om jou en mij niet met rust te laten, totdat wij deze dunya verlaten. En jij en ik roepen dan ook telkens, wanneer wij gevraagd worden, waarom doe je dit niet? Of waarom doe je deze zaak die Allah azzel verboden heeft? Roepen wij dan ook, het is de shaitaan. Wallahi de shaitaan, ik wens het, we zijn zwak. En de shaitaan die heeft ons vastgeketend. Het is de shaitaan hoor je wanneer je een zuster aanspreekt op haar hijab. Het is de shaitaan wanneer je een broeder aanspreekt waarom die de gebeden niet verricht in de moskee. Je hoort de, de, dat het de, aan de shaitaan ligt waarom de persoon niet zijn islam leert kennen en zich verdiept in zijn islam. Je hoort dat het aan de shaitaan ligt dat we de zina plegen en dat we met de riba handelen. Je hoort dat het aan de shaitaan ligt dat wij al datgene benaderen wat Allah azzawajil haat. En dan zegt Allah, nadat hij dit ziet in jou en daar ergens een oprechte, oprechte snak naar hem vindt, zegt hij dan ook: dit is jouw derde cadeau. Dit bied ik jou nog meer, mijn dienaar en dienares. Dit krijg je nog van mij in de maand die ik jou aanbied. Een maand die ik jou aanbied, waarin ik niet alleen de poorten open van het paradijs waar jij naar snakt, waarin ik niet alleen maar de poorten van het hel sluit wat jij vrees, maar waar ik ook die shayateen, die shaitaan waar jij mee worstelt, die keten ik ook voor jou vast. La ilaha illallah. La ilaha illallah voor degene voor wie dit allemaal gedaan wordt. Onze meest barmachtige en meest genadevolle die naar ons kijkt genade, met een genadevolle blik. Onze situatie ziet en ons iets aanbiedt wat daarbij past. En dan wij of mensen nog onder ons zijn die al die cadeaus verwerpen en zeggen... Ja Allah, wie ben jij? Ik heb jou niet nodig, joh. Ja Allah, wat jij mij biedt is niet interessant voor mij. Ja Allah, je sluit de poorten van de hel. Waarom? Waarom? Ik geloof er misschien niet eens in. Het maakt mij niet uit als ik daarin terechtkom. Dus waarom doe je moeilijk? Ja Allah, je opent het paradijs. Maar dat is niet mijn verblijfplaats. De dunia, daar is mijn ding. De dunia, daar vind ik mijn ding. Daar chill ik. Dus waarom opent u het? De Shaitan die hoeft u niet vast te ketenen. Dat ben ik zelf. Ik ben degene die zorgt dat zoveel anderen deze moskeeën niet bezoeken. Ik ben degene die anderen belt om allerlei harame zaken wel te doen en af te houden van allerlei zaken. Wie moet je vastketenen? Wie moet u vastketenen? Deze maand die is voor hen, uw dienaren die u vrezen en die u wens, die, die wens hebben om vergeven te worden deze maand is voor diegenen die wensen en doorhebben dat ze dus eigenlijk fout zijn geweest en tot één keer zijn gekomen en beseffen dat ze het niet redden om terug te keren naar Allah en graag gebruik maken van deze maand maar voor die dienaar voor die andere zwakkeling die doorslaapt het is voor hem niet nodig het is voor hem niet nodig want hij acht het niet nodig in diezelfde maand waarin deze cadeaus worden gedaan deze zegeningen worden gepresenteerd in diezelfde maand vind je hem nog steeds niet in de moskeeën in diezelfde maand wacht hij tot de morgen om die sigaret op te steken of die joint te draaien in diezelfde maand kijkt hij naar dezelfde programma's als daarvoor en overdag of s'avonds, het maakt niet uit. En in diezelfde maand praat hij en raakt hij misschien zelfs personen die haram voor hem zijn. In diezelfde maand, in diezelfde maand bidt hij niet. Diezelfde maand doet hij de soezoed niet voor u, ja Allah. En wacht wel tot de maghrib tot de zonsondergang, om dan het vaste te ontbreken, te verbreken. Subhanallah. Subhanallah. In diezelfde maand, de maand die ook wel de maand van de Koran wordt genoemd, heeft hij nog steeds het boek niet opengeslagen. Laat staan dat hij het heeft gelezen, laat staan dat hij daar misschien de nachten mee heeft doorgebracht. Laat staan dat zijn hart sneller is gaan kloppen daarvoor. Nee, deze maand is niet voor hem. Weggelegd. Deze maand is niet voor hem. Hij slaapt door. Maar hij zal, of zij zal, ooit wakker worden. Alleen hoop ik voor haar en hem dat dat gebeurt voordat Melchelmoot hem bij de keel pakt. Wordt wakker en dank Allah voor deze gunsten en voor de vele gunsten. Dank Allah op zijn mens voor de kans dat Hij je heeft gegeven. Voor de kans voor het lijden naar Zijn weg in deze maand. Want kijk maar om je heen. Hoeveel mensen vasten maar bidden niet. Hoeveel mensen vasten maar handelen nog in de haram en zelfs overdag. Hoeveel mensen vasten en bedekken zich niet. Hoeveel mensen Bezoeken zelfs in de Ramadan de moskeeën niet. Oh en hoeveel doen het. Maar ze doen het uit traditie. En dat zijn er zoveel geliefde broeder en zuster. Broeders. Allah is zo die jou. En zelfs in jouw vakantie waarin je niet meer het excuus hebt voor school. En zelfs na het werk. Allah Azzawajal roept jou op om ze in zijn rijen te komen aansluiten voor het verplichte gebed. Wat zeker voor jou als broeder, als man, verplicht is gesteld. Niet om thuis te bidden, maar in de moskeeën te bidden. Hij roept jou meerdere malen op. En jij weigert telkens zijn oproep en verwerpt hem en zegt Allah ik kom niet, ik kom niet, ik kom niet. En de tarawih kom jij hier de rijen vullen en dan Allah in een rijen gaan aansluiten. En zien wij mensen die de hele dag... Al-Fajr, al dor el asr Al-Maghrib... Het huis van Allah niet bezoeken. En in de taraweeh komen ze hun rituelen doen. Waarom? Want iedereen gaat naar de taraweeh. Jouw vaste gebeden die jouw Allah zelfs heeft voorgeschreven... Van boven zeven hemelen. Het gebed... Wat jij, Yom als eerste een kaartje van hebt met het gebed erop. Wat jij, wat gewogen zal worden. Dat laat je na en je komt hier acteren. Je komt acteren tijdens de Tarawih. Voor iedere broeder en zuster, vraag jezelf die vraag eens af: wat moet ik daar tussen die mensen, Ayballah? Wat moet ik daar alleen maar. Zorgen dat, het, dat de andere misschien het nog drukker heeft en misschien achteraan moet sluiten terwijl ik een rij voor hem vul. Zijn plaats eigenlijk in acht die wel elk gebed hier aanwezig is en elke oproep door Allah Jal. Ge gehoor geeft. Of is het tijd om die vragen te beantwoorden en zeggen ja laat ik eens stellen hoeveel salat ik hier heb gebeden en die vrijwillig waren laat ik eens stellen hoeveel vaste gebeden ik hier in de moskee heb gebeden en ieder mag die vraag nu aan zichzelf stellen stel die vraag waar was ik met salat al fajr waar was ik in de derde gedeelte van de nacht toen Allah azzawajal naar de eerste hemel daalde en daar opriep? Is er iemand die vergeven dient te worden, wilt worden, zodat ik hem kan vergeven? Is er iemand van mijn dienaren die mij iets te vragen heeft, zodat ik hem kan geven? Stel je dezelfde vraag, waar was jij op dat moment, toen Allah azawajal jou tegenmoet kwam? Stond jij in de rijen, om dan daadwerkelijk datgene te vragen wat jij mist, wat jij nodig hebt? Of vulde jij die maag en ging je weer terug naast je Shaitan liggen die je eventjes had verlaten vulde je de maag en vergat jij het hart te vullen waar was je met l'isha met l'mogrib salat l'mogrib geliefde broeders en zusters Salat al held huilt tranen wanneer ze ziet dat in l'Ijja het gebed na haar de moskee te klein is. Maar salat al maghrib hebben wij verkocht. Hebben wij verkocht voor, voor dadels en harira en shabakiyah en noem maar op. We hebben het gebed verkocht, sa'ibad Allah. We hebben het gebed verkocht voor zaken die we innemen en daarna Allah", ergens anders droppen. En dan durf je te beweren dat jij vergeven wilt worden en dat jij deze maand benut om dichter bij Allah te komen. Wanneer je een moeite hebt met Salat al-Fajr gedurende het hele jaar. Zou dit, dan niet, zou dit dan niet de optimale kans en school en opleiding voor jou zijn. Een maand lang cursus, spoedcursus. Salat al-Fajr bidden. Dertig dagen achter elkaar Salat al-Fajr el bidden. Hier in deze in de rijen van de, van de moskeeën. Zou jou ook helpen om na de ramadan die Salat al-Fajr intact te houden. Maar wij keken uit. En onze hart klopte naar één eden per dag. Wij snakten naar één eden per dag. En dat is die eden van Salat al-Maghrib. Niet de Salat zelf, daar snakten we niet naar. Wij snakten naar de oproep. Hayya al hayya al Om dan toe te happen. Omdat wij daadwerkelijk tot nu toe hebben gehervast. Alleen met onze magen. En je ziet dan dat deze personen, wanneer ze de vraag moeten beantwoorden, inderdaad tot de, degene waarvan nog leven in het hart zit, die, die buigen het hoofd en zeggen ja, het kan inderdaad niet. Het kan inderdaad niet dat Allah mij voor de vaste gebeden meerdere malen roept en ik verwerp hem. En voor een vrijwillig gebed kom ik, maar eigenlijk als ik me nu goed analyseer, dan weet ik dat ik eigenlijk ben gekomen uit het ritueel, omdat het hier is. Sterker nog, ik kom en ik bid salat al esha en hooguit nog twee rakka atalawir en ik ga hier voor de moskeeën staan en ik ga weer door snel naar het wereldse leven. Ik heb mezelf niet... Voor, ik heb het zelfs niet voor elkaar gekregen om in deze maand, na als ik naar de taraweer kom, het gebed te verrichten totdat ik alle taraweer zelfs rakaat heb gebeden. Terwijl de profeet sallallahu ons ook nog daarbij zegt. Als jij die salat de taraweer, zoals de geleerden dan ook, ook aangeven. Als jij die bidt en dan niet twee uit en weggaat, Als jij die blijft bidden tot het einde... Als jij die blijft bidden tot het einde. En jij de moskee verlaat. Nadat de, de imam de moskee heeft verlaten. Moet je je voorstellen. Je hebt eigenlijk alleen maar de taraweer gebeden. Maar Allah is zo is barmachtig. En zeker in de maand van de barmachtigheid. Schrijft hij voor jou. Dat jij niet de taraweer bent blijven staan in aanbidding. Maar hij schrijft voor jou. Mijn dienaar is de hele nacht in aanbidding geweest. La ilaha illallah. Wat een cadeau. Wat een mogelijkheid weer om te behoren tot diegenen die de nachten in gebeden opblijven. Zonder zelfs de hele nacht in op te blijven. Alleen maar de taraweer tot het einde mee te bidden. En Allah is zo, je schrijft jou onder diegenen die de hele nacht in gebed zijn gebleven. En jij pakt wederom dit cadeau en gooit het en verwerpt het. En zo zie je dat mensen doorslapen mensen slapen door het vaste heeft geen effect op ze de Koran kan van kaf tot kaf worden gereciteerd het bereikt niet eens soms zelfs niet eens de oren laat staan de harten en het heeft geen effect op ze lezingen en woordjes hebben geen effect op ze maar Allah zegt eigenlijk dan ook al en de levenden zijn niet gelijk aan de doden want die harten die liggen op intensive care Word wakker, geliefde broeder en zuster, en toon berouw. Keer terug naar Allah Azza wa Jal. Laten we stilstaan tussen de vorige maand Ramadan en deze. Hoe vaak ben jij Allah daarin ongehoorzaam geweest? Stel je die vraag eens. Dit is echt een punt die deze maand. Om er even weer stil bij te staan. En zo heeft Allah azaleh jou deze maand ook aangeboden. Niet zodat jij gaat antwoorden zoals de meesten van ons antwoorden als iemand hun vraagt. En zeker niet moslims hun vragen. Waarom was jij? Waarom doe jij mee aan de ramadan? Ja om mee te voelen met de armeren. Standaard antwoord. Standaard antwoord van de, ieder persoon die, die ooit met deze vraag heeft geantwoord dan kan ik jou garanderen dat jij jouw religie niet kent dan kan ik jou garanderen dat jij doet alsof jij moslim bent maar weinig van die islam afweet. dat jij behoort tot diegenen die zeggen dat ze vasten die doen alsof ze vasten maar niet doorhebben wat het vaste daadwerkelijk inhoudt Allah -zul -zul heeft ons namelijk uitgelegd waarvoor het vaste is en jij komt met een antwoord wat jij zelf Standaard geeft te voelen wat armere voelen. Heb je daar de Ramadan voor nodig? En die armere, geloof me, er wacht geen uh, negen gamme menu om met salat al op ze... Als je daadwerkelijk wil proeven wat de armere voelen. Hou het dan dertig laad dagen vol. En eet met, Salat el met de erdijn. Eet dan alleen maar water. Drink alleen water en eet misschien... De ene dag een dadel en de andere dag misschien weer niks. Dan kun je me zeggen... Ik vast. Ik vast om mee te voelen met de armeren. Maar ik heb nog nooit een armere gehoord... Die weet dat hij dadelijk bij Salat al erdijn Een tafel van drie meter... Heeft waar hij uit kan kiezen... ...in allerlei kleuren en geuren... ...en dat hij die armen, diezelfde armen... Na, ...na drie hapjes van overal te eigen vol zit... Oh, ...en over de buik wrijft... ...en te, te zwak en te moe en te vol zit... ...om daadwerkelijk daarna Allah is te aanbidden... ...ik heb nog nooit een arme gehoord die zegt... ...die daarna al dat eten... ...zoals wij mogen Allah ons vergeven doen... Daarna opruimt en in de vuilnisbak gooit. Nog nooit heb ik zo'n daadwerkelijke arm Heb ik dat nog nooit zien doen. Dus hou op met dat antwoord. En zoek naar wat, het werkelijke, wat de werkelijke boodschap van de maand Ramadan is. Allah is heeft ons namelijk voorgeschreven. O jullie die geloven. Het vaste is jullie voorgeschreven zoals de volkeren voor jullie. En er kwam achter... Dat kwam niet achter, zodat jullie voelen wat de armen voelen. Dat kwam namelijk achter. Zodat jullie in godsvrucht doen toenemen, zodat jullie dus mij nog meer gaan vrezen, zodat jullie dichter bij mij komen. Maar nou, velen kennen dus hun religie niet. Geliefde broeder en zuster, het, in de hele jaar heb jij afstand genomen of is jouw band met Allah enzovoort zwakker geworden? Is de afstand tussen jou en Allah toegenomen? De afstand tussen jou en de Sunnah is ook toegenomen. Je hebt de moskeeën verlaten. Met als excuus dat je het te druk had met je school en met je werk en kinderen. In het hele jaar heb je daarin het hart gesloten voor de woorden van Allah. Is het dan niet logisch dat het tijd wordt om Allah dankbaar te zijn. Dat hij je al die tijd zelfs is blijven voorzien. Jij bleef hem. Zondige. Ongehoorzame. Jij bleef hem ongehoorzame. Jij bleef afstand van hem nemen. Jij bleef zeggen als zuster ik ben er nog niet klaar voor over die hijab. En hij bleef je voorzien van lucht. Hij bleef je voorzien van voedsel, van kleding, van veiligheid, van ouders. Van een loon, van een studie, van te veel om op te noemen. Is het niet tijd... Om Allah is dankbaar te zijn. Dat hij je al die tijd is blijven voorzien. En dat je tot nu toe nog steeds de kans. Dat hij je tot nu toe nog steeds de kans biedt. Om weer licht in jouw leven te laten schijnen. Om je borst te verruimen. Om je ziel de rust te gunnen. Is het niet logisch geliefde broeders en zusters. Dat dit hart dat verveld is geraakt de af, het afgelopen jaar en de afgelopen jaren. Door de zonde. Zonde na zonde en het werd maar zwarter en zwarter en vervuild en vervuild. Het hele jaar lang. Is er niet tijd dat je dat hart is? Gaat wassen. Allah is biedt jou deze maand daarvoor. En ik kan je garanderen dat zeker het hart van degene die nu in het spreken is, maar van, van vele broeders en zusters, zeker aan toe is. Aan een goede wasbeurt. Want geliefde broeders en zusters, als jij je niet zorgen maakt om dat ene hart, dan gaat een dag komen dat Allah azawajil, dat mooie uiterlijk van jou en die mooie ogen en die manen en die sixpack en, en dat gespierde lichaam, daar zal die niet naar omkijken. En het mooie uiterlijk en al die merkkleding, daar zal die niet naar omkijken. Die lange baard van jou en die kort gewaad en die siwaak, daar zal die niet naar omkijken. Maar hij zal iets anders op de weegschaal leggen. Want de profeet zal Allah wa ons: In Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum, walla ila suwarikum, walaikin yanzur, walaikin yanzur ila qulubikum. Allah azza wa jalla kijkt op die dak niet naar jullie lichamen naar jullie uiterlijk maar hij zal op die dag kijken naar dat hart wat jij misschien weigerde te wassen wat jij maar bleef vervuilen en zelfs een maand ramadan daar niet voor gebruikte op de dag zoals Allah Azzawajal zegt, Op de dag dat geen geld, geen bezit, jou kan baten, jouw kinderen jou niet kunnen baten en niet zouden kunnen helpen. Wat kan jou dan helpen, ja Allah? Wat kan ons dan helpen, ja Allah? Illa man bi qalbin sanim. Het enige wat kan baten is diegenen die komen met een zuiver hart. Dat ze hebben gepoetst, gewassen van al die zondes. Dat ze dat hart dat ze het hele jaar vel hebben gemaakt, hebben ze tranen van spijt voor gebruikt om het mee te wassen. Hebben ze het in de rijen geplaatst, in de wasstraat waarin het werd gespoten met de Koran en daar geen vel plekje aan overliet. Mogen Allah wa zan, ons laten behoren tot diegenen die hun harten wassen in deze maand. Geliefde broeder en zuster. Wallahi het is, het is tijd om wakker te worden. Het is tijd om deze maand te benutten. Het is de hoogste tijd om die harten te wassen. Het is de hoogste tijd om dat cadeau aan te nemen. Want er gaat een moment komen. Dat datgene jou moet gaat komen waarvoor jij al deze tijd bent weg en rennen. Of eigenlijk acteert en doet alsof het jou niet zal treffen. Jouw gedrag toont eigenlijk aan dat jij het niet vreest en denkt nee het is niet voor mij weggelegd. Dan heb ik het over de dood. De vraag is dan ook toon je brouw voordat je die dood tegenmoet zal komen ben je bereid om de rest van deze maand daadwerkelijk te benutten voordat jij dadelijk tegenover Melchelmoot komt te staan voordat hij dadelijk binnenkomt en engelen van de bestraffing al binnen zijn gekomen en jij daar ligt en dan geen terugkeer meer is want blijf je het uitstellen tot na die tijd en staat hij eenmaal voor je en is het doodgerrokken eenmaal in je keel. Dan is er geen weg meer terug. Dan gaat dat hart. Zoals dat zich op dat moment bevindt. Dan gaat dat hart gevuld met datgene wat zich daar in, op dat moment in bevindt. Het hart zal ook zaken uitspreken waarmee het gevuld is. En hopelijk. Hopelijk ja Allah zal dat hart van ons dan la ilaha illallah muhammad rasulullah kunnen uitspreken sallallahu alaihi wasallam Want zoals het er nu uitziet slapen mensen door en lijkt, lijken de harten gevuld met andere zaken zelfs in de maand Ramadan en ziet het er ook naar uit dat die laatste momenten dat hart iets anders zal gaan uitspreken dan la ilaha illallah muhammad rasulullah Neem een besluit, geliefde broeder en zuster. Een dapper besluit. En besluit vandaag te stoppen met roken, drugsgebruik, uitgaan, muziek, handelen in de harame. En mijn zinnen afspreken met jongens. Neem een dapper besluit. En besluit vandaag met je, om je te bedekken, je, je slechte contacten te verbreken. Neem een dapper besluit. En begin vandaag nog met het werken aan je relatie met Allah. Doe kennis op en hou contact met de moskee. En vraag om verbetering. Vraag om vergeving. Verbeter je relatie met de oude. Dit is de maand waar je dit allemaal voor zou kunnen gebruiken. Jij, oh die kant, met het worst, die worstelt om met het feit dat hij dus moeilijk bepaalde, van een bepaalde zaken kan afkomen. Deze maand biedt Allah Azza wa Jal jou om daarvan af te komen. Overdag zie je dat mensen bereid zijn of in staat zijn om van die sigaret af te blijven. Waarom? Waarom? Lukt het jou niet, na Salat al morgen terwijl je daarvoor Allah zo je vreest? Gebruik jij de nacht daadwerkelijk om je dua te verrichten en Allah te, te smeken om jou te helpen om daar vanaf te blijven? Of allerlei harame zaken. Gebruik jij vanaf nu die Taraweer of het nachtgebed of de dag overdag om jouw dua te en de dua van een vastende die wordt verhoord door Allah Azza wa Om Allah te smeken: Ja Allah, geef mij datgene wat ik nodig heb. Namelijk standvastigheid, kennis. Gehoorzaam mij dan u en mijn ouders. Geef mij succes in de dunia en in akhira. Gebruik jij deze maand daarvoor of vliegt die voorbij? Want geliefde broeder en zuster. Je denkt dat je gelooft. Maar daar ben je nog niet klaar. Je dient je Heer te dienen als een ware dienaar. En wat jij kan verdienen broeder, is werkelijk het dienen waard. Maar jij denkt dat het gratis is, maar dat is niet waar. We zijn niets meer dan reizende zielen. We zijn slechts geschapen om voor onze Heer neer te knielen. Heb je geen vrees? Hou je vinger in een vlam. Wat je niet kan. Maar misschien wat je het dan.